Jullie zitten daar in jullie dikke ambtswoningen. Met chauffeurs, declaraties en royale vergoedingen. Terwijl mijn kinder kou in moet met gaten in de schoenen. We luisteren niet meer naar wat jullie zeggen. We zien wat jullie doen. Jullie stemmen voor miljarden, voor verre vreemde landen. Maar voor je eigen volk hebben... Sanctis. Jullie bouwen paleizen voor vluchtelingen zonder papieren, terwijl onze ouderen in hun eigen pis moeten zwijgen. Is dit de nieuwe vererden? Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Jullie verkochten. Ik noem het progressief beleid. Ik noem het land verraad. Elke dag een nieuwe regel, elke dag meer overheid. Jullie gijzelen onze kinderen met onbetaalbare studies. Hulde maar voor buitenlandse criminelen. Zijn jullie plots zo Jullie zeggen klimaatcrisis, maar vliegen zelf de wereld rond. Jullie zeggen gelijkheid, maar leven als middeleeuwse graven. Jullie hebben een eigen pensioenregeling, dikker dan de bijstand. Denken jullie dat we dom zijn? Denken jullie dat we niet zien? Die vriendjes politiek. Baantjes, carousel, die miljoen aan consultants, die miljarden verspilling, die belangenverstrengeling, die jullie democratie noemen. Wij houden de administratie bij in een excel bestand. Elke leugen, elke zwendel, elke keer dat jullie faalden en op de dag des oordeels. En die dag komt zeker, dan presenteren wij de rekening met rente over rente. Is dit de nieuwe beroorde? Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Jullie liegen over geld, jullie liegen over veiligheid Terwijl de straten onleefbaar zijn Jullie liegen over zorg terwijl de wachtlijsten groeien Jullie liegen over huisvesting terwijl jullie zelf drie huizen hebben En als we protesteren dan zijn we extreem rechts Als we vragen om verantwoording dan zijn we complodukkers. Als we willen weten waar ons geld blijft geheim van staat Wij weten wie jullie zijn, wij weten wat jullie doen Wij weten met wie jullie dineren. De deals, jullie sluiten en wij, het volk, wij vergeten niet. Wij vergeven niet en wij gaan niet weg. Is dit de nieuwe rode? Hij daar weer een te doen. Jullie carrière is voorbij, jullie macht is ten einde. Oh wat zijn onze volksvertegenwoordigers, toch geweldig Zij stemmen zichzelf, loonsverhoging in tijden van crisis Zij vliegen gratis de wereld over op onze kosten Zij hebben dikke pensioenen terwijl wij moeten doorwerken Parlement, dieren, parasieten, Blaadjes trekkers, dikke nekkwesties Jullie zitten in een haak Zien jullie wat volksvoeren echt beter kennen Jullie dansen naar de pijpen van Brussel Jullie verkopen onze soevereiniteit voor een fotomoment Jullie implementeren ons in de regels die niemand wil Omdat de dik is, intussen eten ons verwarmen